Sabbat shalom lieve mensen. Ik prijs de Heer dat ik hier gezond en wel geest en lichaam mag staan voor de gemeente. Het is heerlijk weer zo'n zo dag te mogen hebben als deze. Ik heb besloten om het woord te spreken waar eigenlijk leidt tot rein en onrein. Wij moeten weten dat wij eigenlijk onrein zijn en dat God alleen rein is. Door de zonde van één zitten wij eigenlijk met al die narheid. Maar er is een oplossing. Door één reine, rechtvaardigen, zijn we rein. Als we hem aannemen. Dat zijn de, dat zijn de kernpunten die wij dus moeten weten als navolgers van Yeshua. Als christenen. Dat is de kern van het hele boodschap eigenlijk. Dat er nog een leven is... na de dood. Dat is ook heel fijn. In, de, in het begin... toen wij de gemeente begonnen... toen was ik altijd al sabbat vieren. En uh, we kunnen het evangelie. In het evangelieboodschap ben ik groot geworden. Ik ben in contact gekomen met Wim. En... Eigenlijk was daar mijn opleiding. En al die tien jaar dat ik hier ben, is het mijn hobby geworden om de Bijbel te onderzoeken. Ik werk ook uitsluitend alleen maar met de Bijbel. En ik heb er gewoon heel wat Bijbeltjes in huis met verschillende Nederlandse vertalingen. Ik spreek geen Hebreeuws of Aramees of Grieks, dus ik zal het daarmee moeten doen. En in die jaren ben ik dus achtergekomen dat er ook heel wat fouten zijn in de vertalingen. En hoe zie ik dat? Dat kan ik alleen maar zien doordat die puzzel er niet in past. En dan kan je er wel indrukken, maar dan klopt het plaatje niet. En daarom heb ik dus zoveel vertalingen nodig om te begrijpen. Er staat geschreven dat de Christus is het einde der wet. En wat gebeurt er? Er zijn heel wat mensen die hebben Christus aangenomen, hebben de wet overboord gegooid. Logisch toch? Zo staat het geschreven. En dan staat er ook ergens dat de wet is tot Jezus. Zo, zo staat het in de Bijbels geschreven. Maar God zijn dankzij dat er meerdere Bijbels zijn die wij misschien niet zo gauw zullen lezen. Wij hebben het hier geleerd dat Christus is het de doel der wet. Amen. Zo heb ik dan een streepje onder dat woord en dan doel opgeschreven. Maar er blijft toch altijd zo'n zo smet in mijn Bijbeltje van het is door een mens bedacht en dan nog Wim Verdauw, zijn idee. Het zit me dus niet zo lekker. En nog niet zo lang geleden heb ik een van mijn bijbeltjes onderzocht. Hè, wat staat erin? De wet leidt ons tot Christus. Dat ging bij mij Gebeurt er dan iets. Want één zo'n woordje verandert alles. Dat verandert alles. Ik neem de mensen niet kwalijk die zeggen van de wet is weg. Dat zal ik nooit meer kwalijk nemen. Want zo staat er geschreven. Maar ik heb ook geleerd. Ook hier in de gemeente. Dat op een gegeven moment de Christus op de proef wordt gesteld. Door de duivel. Want er staat geschreven. Dat. En wat zegt Yeshua? Maar er staat ook geschreven. Dus er, staan, er zijn dus zoveel dingen geschreven in het boek de Bijbel. Dat we dus zorgvuldig met de dingen moeten omgaan. Ten eerste moeten we niet te snel kwaad worden. Ten tweede moeten we luisteren tot het einde. Wat iemand te zeggen heeft. Ik wil nu over een onderdeel spreken wat niet iedereen zal aanspreken. Maar dat staat toch echt in de Bijbel geschreven. Ik ben getriggerd door een van mijn broeders in de gemeente. En ik weet dat dit in de gemeente nog heel, heel wat is. Het leven in de gemeente alleen spreken we daar niet over. Dat is uh, zoals we het noemen een wapenstilstand. Er is niet echt de vrede. Uh, dat kan met een wapenstilstand ook niet. Wat krijg je dan als je zo'n situatie hebt? Dan ga je lobbyen. Dan ga je buiten de deur zoeken naar oplossingen. En ik wil het... ...hier binnen de gemeente houden. Ik was in die tijd niet uh, in het vermogen om, om dit te spreken... ...maar vandaag wel. Omdat God mij bijstaat. Als ik... Uh, nou, ...laat mij dit even vertellen. Ik heb, een, ik heb een kleindochter die is vijf jaar oud. Ze kan al een beetje schrijven voor opa. En ze maakt regelmatig tekeningen voor me. Als het op zo'n zo A4'tje gaat... Dan, dan tekenen ze van alles. En een vis, en een, en een boom, en, een, uh, en de zon, en de maan. En, uh, en dat gaat allemaal zomaar door. En ik weet dat ze gek op paarden is. Ze is helemaal gek van paarden. Dus ik zag daar een dier met vier benen enzovoort. Ik zei, oh wat een mooie paard. En dan zei ze, het is geen paard, opa. Het is een giraf. <lacht> Je moet zo zien dat alle dingen wat er gebeurt om me heen dat link ik aan de Bijbel want dit is mijn wereld, ik heb niet anders en ik heb maar één kleindochter en dan zit ik erop te kijken en dan praat ik met haar, maar hoe, zie, hoe kan ik dan zien dat het een ziraf is door zijn lange nek ja, hij was niet zo lang maar in haar vermogen in haar denkvermogen is die lang genoeg om een ziraf te zijn ja Let op, wij doen wel soms als wijzen, maar wij zijn het niet altijd. Ons denkvermogen is soms niet toereiken om dingen te snappen in de Bijbel. Zo ook zoals dat kind. En de wijsheid is niet altijd aan iedereen gegeven. Houd het vast wat ik nu zeg. De wijsheid is niet aan iedereen gegeven om dingen te begrijpen. Ik had echt gewoon aan iemand vast moeten houden om zo ver te komen waar ik nu ben. En er zijn fouten geweest, absoluut. Maar ik dank God dat ik hier sta. Ik wil met u samen naar Exodus 12. Nee, sorry, ik ga naar, eerst naar Genesis. Genesis 17. En dan wil ik lezen vanaf vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer het aan Abraham en zeide tot hem Ik ben God, de Almachtige, wandel in mijn aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen en u uitermate talrijk maken. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en God sprak tot hem Wat mij aangaat, zie mijn verbond is met u. En gij zult de vader van een menigte volken worden. En gij zult niet meer Abram genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham. Omdat ik u tot een vader van een menige volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volk stellen en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslag. In hun geslachten. Tot een eeuwig verbond. Om u en uw nageslag tot een God te zijn. Ik zal aan uw nageslag het land waar, waarin gij als vreemdelingen vertoef Het ganse land Kanaan. Tot een altoosdurende bezitting geven. En ik zal hun God zijn. Voort zei de God tot Abraham. Wat u aangaat, gij zult mijn verbond houden. Gij en uw nageslag in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult houden tussen mij en u en uw nageslag. Dat al wat mannelijk is, besneden worden. Gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden... En dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen mij en u. Wie acht dagen oud is, zal bij u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten. Zowel wie in huis geboren is, als wie van enige vreemdelingen voor geld is gekocht. doch niet van uw nageslag is. Wie in uw huis geboren is, en wie door u voor geld gekocht is, moet worden besneden. Zo zal mijn verbond in uw vlees zijn tot eeuwig verbond. En de onbesneden, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit, het volk, uit, de, uit zijn volksgenoten. Hij heeft mijn verbond verbroken. Tot zover. Het staat geschreven, lieve mensen, ik kan er zelf ook niet omheen. Dit heeft God gesproken tot Abraham, en dit verbond is altijd duren. En altijd duren is altijd, want ik heb zo'n dik boek, een woordenboek. Het geldt dus voor altijd. Hij hebt het land zal die geven voor altijd, en de besnijdenis is voor altijd geldig. Ik wil nu even naar Exodus 12. Want ik weet dat er bij, bij u dit toch afspeelt. Alleen zijn er maar enkele die hard of durven te zeggen. Ik wil naar Exodus 12, vers 43. In mijn Bijbel staat nadere bepaling in zaken het Pascha. Ik moet zeggen dat ik nu lees uit een Bijbel die niet mijn favoriet is. Er zijn Bijbeltjes die veel duidelijker schrijven. Vers 43. De Heere zei tot Mozes en Aaron. Dit is de inzetting van het Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Ieder slaaf die door iemand voor geld is gekocht. Mag er, mag er eerst van eten wanneer hij hem besneden hebt. Een bijwoner en een dagloner mogen het niet van eten. In een huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niet uit het huis naar buiten brengen. Geen been zult gij ervan breken. De hele vergadering van Israël zal dit vieren. Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft, en de Heer het paas gaan wil vieren, dan zal iedereen van het mannelijk geslacht die bij hem behoort besneden worden. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren. Hij zal gelden als in het land geboren, maar geen enkele onbesnedene mag ervan eten. En zelfde wet zal gelden voor de geboren Israëliet en voor de vreemdelingen die in uw midden vertoef. Alle Israëlieten deden al dus zoals de heren Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. En op dezezelfde dag leidden de heren de Israëlieten uit, uit het land Egypte volgens hun legerschade. Dat is een hele mond vol. Eigenlijk omdat ik niet besneden word zien mensen mij als onrein. Maar deze verhalen kent u beter als ik. Want ook Ismaël is besneden. Alle moslims zijn besneden. Het is opdracht van God. God heeft het opgedragen. Dat ze besneden moeten worden. Het is ook vader Yahweh. Die Hagar, haar zoon. Een naam heeft gegeven. Hij zal Ismaël heten. Hij is ook besneden. Tot vandaag worden de mensen nog steeds besneden. Het is een moeilijk onderwerp om hier uit te komen. Maar toch ben ik blij en dankbaar dat wij vanuit de evangelie zijn gekomen naar de Torah. Ik ben er zeer blij mee. Want ik kan het nu hardop spreken en misschien tot uitleg komen dat een ieder gaat begrijpen... Hoe dat dan precies insteekt. U moet zo zien. Dat wanneer je dus een huis gaat bouwen. Dit is een uitleg van mij. Ik probeer alleen maar even, even dichterbij te komen. Als je een huis gaat bouwen. Dan kan je op een gegeven moment niet meer verder. Want dan heb je dus gewoon nog meer dingen nodig als stijgers. Zo'n gebouw wordt door stijgers gebouwd. Geholpen. Totdat die helemaal af is. En als het gebouw af is... dan zijn die stijgers dus niet meer nodig... dan kan die weg. Let op, de Torah, de wet... leidt tot Christus. Hij leidt je naar Christus toe. Het is dus niet zo dat de wet gewoon weg is. Maar de Heer heeft nog veel meer dingen beloofd... en er staan nog meer dingen in de Bijbel... dan wat ik nu gelezen heb. God had op deze aarde... Een paradijs willen bouwen. Het hele boek Deuteronomium schrijft daarover. Een prachtig mooi land, Israël. Waar totaal alleen maar vrijheid is. En liefde is. En gezonde mensen zijn. Genoeg te eten en te drinken. Klap van de vuurpijl is namelijk: staat geschreven. Er zal geen misgeboorte meer zijn. Voor mij is dat een paradijs op aarde. Nooit meer zullen de mensen ziek zijn. Geweldig. Maar lieve mensen, daar is wat gebeurd. Er is wat gebeurd. Ik wil voor u maar één tekst uithalen, of één, één verhaal uithalen. Omdat u dat niet zal vergeten. Wij waren, ik althans, neigde toen naar de evangelische wereld, want dat was wel mooi. Maar het is goed dat God ons ook de Torah heeft gegeven. Echt waar. Ik dank God daarvoor. Om een beetje te kunnen begrijpen wat het nu is. Want ook in die tijd is mijn denkvermogen niet toereiken om alles te begrijpen. Ik heb de dingen moeten laten zinken bezinken en bezinken. En al die verhalen van mensen heb ik dan mogen, mogen absorberen. En een, pla, een plaatsje te geven om dieper erin te gaan en te begrijpen. Laten we heel even naar Jesaja toe. Jesaja is een boek. Er wordt in de evangelie heel veel geschreven. Yeshua uh, zelf spreekt er ook heel veel over de profeet Jesaja. Daarom één stukje uit het boek Jesaja. Om even te begrijpen wat ik eigenlijk bedoel. Jesaja 5. Dit zijn voor mij de fundamenten om te begrijpen wat ik begrijp. U denkt niet zoals ik dus denk. U weet niet wat in mijn gedachten zit, dat weet u niet. Ik weet alleen één ding. Als je voor God gaat, is het tegen de stroom inzwemmen. Andere mogelijkheid bestaat gewoon niet. We kunnen niet zeggen, we gaan het even makkelijk overdoen. Het is niet makkelijk, het kost je alles. Even een stukje uit Jesaja 5. Ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijn gaat. Mijn geliefde had een wijngaard op de vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en huwde ook een perskuip daaruit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. Maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda... Spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Want wat was er nog aan, mij, aan mijn wijngaard te doen... dat ik er niet gedaan heb? Waarom verwacht ik dat gij goede druiven zou voortbrengen... en bracht gij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn doornlaag wegnemen opdat hij verwoest wordt... Zijn muren doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken. Hij zal gesnoeid nog behapt worden, zodat er dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden, dat zij op hem geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de Heere der heerschade is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten... Waarin hij vreugde geeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het was bloedbestuur. Rechtsbekrachting, maar zie het was rechtsverkrachting. Het is een teleurstelling. Vader heeft er eigenlijk alles aan gedaan. Er is, er is bijna niets meer. Hij vroeg aan de mens, wat had ik nou al meer aan moeten doen? Wat moet ik hier nog meer aan doen wat ik nog niet gedaan heb? En wat gebeurt er dan? Hij haalt die omheining van Jeruzalem weg, opdat die één wordt met de wildernis. Het is makkelijk praten over de mooie dingen, dat wij eigenlijk gewoon denken, ja wij leven in vrede. Het gaat goed met ons. Gewoon niet over praten. Ik leef al tien jaar in wapenstilstand. Zolang je er niet over praat... is er geen problemen. Zo leven we dan toch samen... maar langs elkaar heen. Dat kan. Niet over praten. Want dat ene dingetje, dat is, dat is een trigger. Want als je daarover gaat beginnen... dan is oorlog. Lieve mensen, dat wil ik dus niet... met mijn broeders en mijn zusters leven. Op deze manier. Dat wil ik echt niet. En als u iets moet weten... en wil weten... Zalt u het hier horen. En niet buiten. Aan mijn zoon heb ik ook altijd gezegd. Als je problemen hebt, bel me. Ook al is het midden in de nacht. Ook al is het van het politiebureau. Het maakt helemaal niks uit. Ik zeg het van tevoren. Opdat hij daar zijn niet voor schaam. Ik zeg, ik ben je helper. Maakt niet uit wat. Beloof me dat. Dat heb hij gedaan. Want ik ben een vriend van hem. Het is mijn vriend. Het is niet mijn zoon, het is mijn vriend. Zo wil ik eigenlijk met iedereen hier leven. Als vrienden, als broeders en zusters van elkaar. Daarom is het goed om gewoon open te spreken. Maar hoe zit het nou eigenlijk dan toch met die besnijdenis? Is het wel zo of is het niet zo? Moeten we dan nou besneden worden of moeten we niet besneden worden? Wel lieve mensen. God heeft bij de Torah de profeten gegeven en het evangelieboodschap. Hoewel, ik noem dat De Bijbel. De hele Bijbel neem ik als serieus. En er is één man in de gehele wereld die echt alles gedaan heeft om te beweren dat dat niet gedaan moet worden. Zijn naam is Shaul, ofwel Paulus. Vele mensen willen daar niet over horen, maar ik wil het u toch over vertellen hierover. Hij is zelf dus een Jood. Absolute Jood. Als u zegt, u moet luisteren naar wat de Joden zeggen... dan zeg ik inderdaad, amen. Je moet luisteren naar de Jood. Want de Jood is volk van God. Aan hem is alles toevertrouwd. Het is de God van Israël. Wie zal het beter weten dan zij? En Paulus heeft er echt alles aan gedaan... om te beweren. En dat heeft hij niet alleen maar uit één boek gedaan... Hij heeft het bijna overal gedaan toen hij ter wereld is geroepen. Vanaf de boeken Romeinen, Galaten en door. Paulus die heeft niets anders over als hij over de wet spreekt. Spreekt hij uitsluiten over de besnijdenis. En niets anders. Dat we ons eigen niet moeten laten besnijden. Maar ik ga dat niet zo makkelijk doen. Ga, we gaan een stukje lezen. Ik wil met u samen naar het boek Gelaten. Ik wil even een stukje lezen vanaf vers 1. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Yeshua de Messias, een God de Vader die hem opgewekt heeft uit de doden. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God. Onze Vader en van de Heer Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen. Paulus is niet door een mens geleerd, maar hij heeft dat direct van Yeshua gekregen. Er is maar één man die dat zo gekregen op die manier. Dat is Paulus. Nou is het zaak. Geloven we daarin of geloven we daar niet in? Staat Paulus gelijkwaardig met de, de woorden die in de Torah geschreven staan? Of is dat een mindere profeet of apostel? Maar hij noemt hier zichzelf apostel. Het is een goed gestudeerde man. Het is een fariseër. Een zeer fanatieke fariseer. Hij neemt het touw op handen om gemeentes te, te, te stichten. Dat heeft hij alleen gedaan met een paar mannen. En niet met Petrus en de rest van de discipelen of apostelen. Met eigen kracht heeft hij dat gedaan. Jaren later hebben ze elkaar pas ontmoet. En toen er echte problemen kwamen, toen heeft hij de vergadering in Jeruzalem... Met de hoger gesitueerde mensen als Petrus. Een vergadering gehad. Wat wel of wat niet. En ze zijn er uitgekomen dat de, dat de, dat de besnijdenis niet hoeft. Paulus die, die richt gemeentes op in de Galaten, Hij richt de gemeentes op. En hij leert die mensen dat. Dat je gered zal worden door geloof in Yeshua. Het probleem van alles is dat de rest van het volk... de Israëlieten, daar problemen mee hebben. Achter zijn rug om... komen ze binnen... en die gingen dus even vertellen... dat je besneden moet worden. Want zonder de besnijdenis... kan je dus nooit gered worden. Dat is het hele verhaal. Laten we de Galaten lezen... Galaten 3. Ik heb niet zoveel tijd meer, zie ik. Maar ik wil u toch nog een stukje laten, laten lezen. En als u thuis komt... Onderzoek het dan. En als u het er niet mee eens bent. Dan kunt u me altijd nog hierover spreken. Graag zelfs. Galaten 3 vers 1. O onverstandige Galaten, Wie heeft u betoverd. Wie Jezus Christus toch als gekruiste Voor de ogen geschilderd is. Dit alleen zou ik van u willen weten. Heb gij de geest ontvangen. Ten gevolge van de werken der wet. Of van de beprediging. Van het geloof. Gij zet zo. ...onverstandig, gij zijt begonnen met de geest, eindig gij dan nu met het vlees? Was het dan te vergeefs dat gij zoveel hebt ondervonden? Waren het slechts te vergeefs die u de geest geschenk en krachten onder uw werk? Doet hij dit ten gevolge van werken der wet of van de prediking der geloof? Op dezelfde wijze heeft ook Abraham, God geloof... En hij is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn kinderen van Abraham. En de schrift die tevoren zag dat God de heidenen uit geloof gerechtvaardigd heeft. Heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegen worden. Zij die het uit geloof zijn worden dus gezegen tezamen met de van Abraham. Want allen die... Het van werken der wet verwachten liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is er ieder die zich niet houdt aan, aan alles wat geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. En door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet. Zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. Maar er staat geschreven, vervloek is het ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus... ...opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door geloof. Het is door geloof kijk, zullen we de belofte ontvangen... Ik wil u nog verder lezen. Eigenlijk ben ik nog lang niet klaar, maar gezien de tijd moet ik, moet ik toch een stukje overslaan. Broeders, ik spreek op menselijke wijze. Zelf het testament van een mens die rechtskracht uh, verkregen heeft, niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werd aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad, hoor wat ik zeg, of wat er staat hier... De belofte is aan hem, aan Abraham en aan zijn zaad. Hij zegt niet aan zijn zaden in het meervoud, Maar in het enkelvoud en aan uw zaad. Dat wil zeggen aan Christus. De belofte is aan Abraham gegeven en aan Christus. Als hij zegt aan zijn zaden. Dan zal dus het hele volk Israël heilig zijn. Als, je, als, als we dus lezen en wij een objectief oordeel geven aan het woord van God... zullen we het begrijpen. Maar als we al met een vooroordeel gaan lezen... of hier luisteren, zal u mij nooit begrijpen. Zo werkt het woord van God namelijk. Alle tijden. Ik bedoel dit. De wet die 430 jaar later is gekomen... maakt het testament... waaraan door God tevoren rechtskrachtig verleend was... niet ongeldig. Zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen immers, als de erfenis van de, van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is hij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. En zij is op last van God door engelen in de hand van de middelaar gegeven. Een middelaar is niet de vertegenwoordiger van één, God is echter één. Is de wet dan in strijd met de beloften? Volstrekt niet, want indien er een wet gegeven was die er leven kon maken, dan zou inderdaad uit de wet gerechtigheid voorgekomen zijn. Nee, de schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat de gevolgen van de geloof in Jezus Christus, de belofte, het deel zal worden van hen die geloven. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. Lieve mensen, ik moet, hier, ik moet even een, een stukje uitleg geven. Als het gebouw dus nog niet staat, dan hebben we die, die stijgers nog nodig. Die stijgers, dat is die wet ik kan tegen een klein kind niet zeggen van... Ja, het is zo gevaarlijk, want het kan dit en dat kan dat gebeuren. Nee, je moet het gewoon niet doen. Dan zal je leven. Deze mensen in die tijd hebben niet het denkvermogen die wij nu hebben. Niet hoogmoedig. Ze hadden dat niet. God heeft een, een oplossing bedacht. Dat moet je doen. Zo moet je het doen. Dan zal je blijven leven. Vers 24. De wet is dus een tuchtmeester voor ons ge geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter is het geloof gekomen, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Let wel, lieve mensen, de doop. Staat niet in de Torah. Dit is nieuw. Het was toen ook niet nodig. Nu wel. Er heeft verandering plaatsgevonden. Hierbij is er geen sprake van jood of griek. Van slaaf of vrije. Van mannelijk of vrouwelijk. Gij allen immers. Zijt één in Christus Jezus. Halleluja zeggen we dan allemaal. Ik ga het nog een keer. Hierbij is er geen sprake van jood of griek. Van slaaf of vrije, van mannelijk of vrouwelijk, gij alles zijt immers in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham naar de belofte erfgenaam. Ik ga verder. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook een eigenaar van alles. Maar hij staat onder de voogdij... En toezicht tot op de tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald is. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geboren uit een vrouw, geboren uit de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Amen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoon uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader. Gij zijt dus niet meer slaaf, nog eh, doch zoon, indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenamen door God. Maar in de tijd dat gij God niet kende, heb gij Goden gediend die het in wezen niet zijn. Ik maak een sprongetje, lieve mensen. Ik ga naar vers 21. U mag de rest thuis ook lezen. Hagar en Sarah. Zeg mij. Gij die onder de wet wil staan, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. één bij de slavin en één bij de vrije. De slavin is Hagar en de vrije dat is Sarah. Maar die van de slavin was, was naar het vlees verwekt. Doch die van de vrije door de belofte. Dit is iets waaraan een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen. In andere bijbeltjes spreken ze hier over een verbond. God heeft twee verbonden gesloten. Eén met Sara en één met Hagar. Er zijn twee verbonden. De ene van de berg Sinai, die slaven baart, dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinai-Arabië. Hij staat op één lijn met de tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. Dat is onze moeder, want er staat geschreven. Verheug u, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep. Gij die geen ween kent. Want talrijk zijn de kinderen der eenzame... dan van haar die een man heeft. Lieve mensen, u kan dit wel lezen... maar je kan het niet begrijpen. De mensen toen begrepen dit ook niet. En ik geloof ook best dat Jesaja... die dit geschreven heeft... zelf ook niet begreep waar het over ging. Hij moest er wel opschrijven, Maar hij heeft het namelijk gezien in een visioen. Hij heeft dat namelijk gezien. Wij daarentegen hebben wel het vermogen gekregen... Om te begrijpen. Vandaag. We leven vandaag. We leven dus niet meer 6000 jaar of 5000 jaar of 4000 jaar geleden. Wij leven nu na Christus. Het is goed om terug te gaan naar het verbond, naar de Torah. Maar het is nooit de bedoeling geweest om daar te blijven. Sommigen zijn er overgestapt en hebben de Christus gewoon weggedaan, verworpen. En weet u waarom? Omdat ze het niet helemaal begrepen hebben. Het is zo hard. Omdat ze niet begrepen hebben. Dit niet begrepen hebben. En wie zoekt die vin? Zoek hem dan om te vinden. Overweeg de ding, deze dingen. Ga niet de deur uit hier zo. Betwijfel. En als u dan toch twijfelt, dan is het wel goed. Maar onderzoek het. En gij broeders, zijt evenal Isa, kinderen van de belofte. Maar zoals de tijd hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde... Zo nu ook. Wij worden nu ook vervolgd, zoals toen, in de tijd van Paulus. Dat staat hierop, dat staat hier geschreven. Wij worden gevolgd, wij moeten ons eigen besnijden. Wij moeten ons eigen laten besnijden. Dat zeggen ze, dat zeggen die tegenstanders van Paulus. Zend de slavin weg met haar zoon. Want de zoon van de slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen der enige slavin, maar van de vrije. Wij zijn kinderen van de vrije. Ons moeder, staat hier geschreven, is het Jeruzalem in de hemel. Dat Jeruzalem in het Midden-Oosten is namelijk het Jeruzalem van Hagar. Die nog steeds in slavernij leeft. Ik kan niet oordelen lieve mensen, maar dit is wat ik versta in de Bijbel. Zo staat het geschreven. U mag het anders begrijpen, omdat u misschien boeken hebt gelezen. Dat mag, maar ik begrijp het op deze, op deze manier. God heeft een belofte gedaan dat hij dat land zal geven aan geheel Israël. Je bent geen Jood van geboorte, maar je bent een Jood na volgens van Abraham door geloof. De gelovigen, dat zijn de echte joden. Niet omdat ze besneden zijn. Ik wil verder gaan naar Galaten 5. Want er staat dus op een gegeven moment overal in, dan moet ik dat allemaal lezen. Maar er staat er ook in dat je dus niet je eigen moet besnijden. Want anders zal Christus voor niets zijn gestorven. Dat staat er namelijk, dat heeft hij niet één keer gezegd. Dat zegt hij eigenlijk in alle evangeliën. Ik begrijp heel goed wanneer de mensen zeggen van nou, ik verwerp gewoon het hele Nieuwe Testament. Dat begrijp ik heel goed. Want Paulus heeft niets anders dan over die besnijdenis verwerpen. Maar dat, dat doet hij in opdracht van Yeshua, persoonlijk. Het is hier een kwestie van geloof. Geloven we in zijn woorden die hij spreekt namens God? Of bij monden van God zoals hij dat zegt hier zo? Of geloven we dat niet? Als we daar niet in geloven, als we daarin blijven twijfelen, dan moeten we dat misschien ook verwerpen. Zoals dus velen dat gedaan hebben. Op een gegeven moment heeft Paulus het laatste woord. Al deze dingen heeft hij geschreven, althans dat heeft hij laten schrijven. Op een gegeven moment heeft hij zelf dat boek ter hand genomen en dat schrijft hij zelf. In Galaten 6 vers 11. Ziet met hoe grote letters ik u eigen handen schrijf. Allen die zich uiterlijk goed wil voordoen... ...trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus. Want zij die zich laten besnijden... houden zelf niet eens de wet. Doch zij willen dat gij u laat besnijden... ...opdat zij uw vlees vroom kunnen dragen... Maar ik mogen God bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. En allen die zich naar de regel zullen richten. Vrede, barmhartigheid komen over hen en over het Israël gods. Let wel. Als er een Israël gods is. Dan heb je ook een ander Israël. Dan moeten we zeker eventjes overwegen. Of overdenken. Wat er staat. Overigens vallen niemand mij lastig. Want ik draag de littekens van Yeshua. In mijn lichaam. Genade. Van onze Heer Jezus Christus. Zij met uw geest. Broeders. Amen. Zegt hij. Ik denk. Dat het toch duidelijk moet zijn dat die orde, de besnijdenis, door Paulus duidelijk is gemaakt dat het niet meer van toepassing is. Duidelijker als dat het hier staat, kan je niet. Maar misschien denkt u van nou, ik, ik moet nog meer dingen lezen. Lees dan in Romeinen. Daar heeft hij het ook over, dat je dat beslist niet moet doen. Als je Christus hebt aangenomen en je bent niet besnijden, laat je niet besnijden, zegt hij. Maar als we alleen de Torah willen geloven, lieve mensen, we leven in deze tijd. We leven 2000 jaar na Christus. Als wij niet de evangelie gaan lezen, dan ja, volgens mij, dan weten we niet wat er gaande is. De mensen die in die tijd leefden, die hebben de evangelie nog niet. Die kende Paulus ook helemaal niet. En als we te lang in die Torah blijven, lieve mensen, dan raken we de evangelie, evangelie kwijt. Ik kom uit Indonesië, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden. Ik spreek geen woord Maleis meer. Weet u dat? Je gaat het vergeten. Daarom moeten we, ieder dag, moeten we erin lezen. Spitten, ga door. De Bijbel stopt niet bij Matthäus. Dat gaat door tot de tot, tot openbaring. Ik denk dat, dat het de tijd is nu om de evangelie van God, de evangelieboodschap, te onderzoeken in zijn puurheid. De Torah is goed, de Torah is belangrijk, de Torah is ook de pijler van ons geloof. Daar is ons geloof opgebouwd zonder Torah weten we, weten we te weinig. Maar in de Torah blijven, lieve mensen, ik noem dat gevaarlijk. Ik zal het nooit eerder hebben gezegd als vandaag. Maar ik ben blij dat ik de gemeente hiervoor mag toespreken. Enorm belangrijk. Yeshua is het offerlam van God. God is ons redder, niet Yeshua. Ik ben in Christus, ben ik besneden. Door de doop. Ik ben door de doop het zoon van God. Ik ben rein. Weet u dat? Ik begon met rein en onrein. Wij zijn rein. Wij die, de doop zijn, die gedoopt zijn, zijn rein. Doch niet allen, zegt hij. Even een stukje naar, naar Johannes. Johannes 13. Ik zal niet alles lezen, lieve mensen. Ik zal vers 10 lezen. Jezus zeide tot hem, tegen Petrus: die wil namelijk niet hebben dat Yeshua de voeten was. Wie gebaat heeft, behoort zich alleen de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. Geilieder zegt rein, zijt rein. Doch niet allen, zegt hij. Wie gebaat heeft, diegene die gedoopt is, is rein. Niet dat je onder de douche je eigen was hebt. Nee, die een doop is ondergaan, die is rein. Hij is geheel rein. En wat hij moet doen, is zijn voeten laten wassen. Elk jaar opnieuw. Ook, lieve mensen, dit is geen Torah. Staat niet in de Torah. Er zijn nieuwe dingen gekomen, lieve mensen. En andere dingen zijn soms voorbij gegaan. Dat was heel even nodig. Omdat de mensen onkundig zijn. Begrijpen niet goed. In die tijd kunnen de mensen ook niet lezen en schrijven. Mensen hebben het gewoon te gehoorzamen naar wat zo'n iemand zegt... wat ze moeten doen. Wie doet, zal leven. We hebben een hemelse hoge priester... Ons Jeruzalem is in de hemel. Natuurlijk heb Yeshua hier gewandeld. Natuurlijk was Israël het land van God. Als je over Jeruzalem gaat spreken, in de, over de wijngaard in Jezaja. In dat heeft hij over deze Jeruzalem. En die Jeruzalem die, kom, die komen zal, die zal toch waarschijnlijk ook op deze Jeruzalem komen. Maar vader heeft de omheining weggehaald. En wij willen soms... Wat ze alle bidden op dat die koepel weg zou gaan. Maar die koepel die gaat nooit weg. Want dat zijn van de Joden. Dat zijn van Hagar. Het land is in slavernij. Het is van die groep mensen. Maar zij kunnen ook behouden worden. In Christus. Allemaal in Christus. Er is geen andere weg gegeven, als, geen andere naam gegeven als Christus, Yeshua, de Messias. Zo zit het in elkaar. En ik heb eigenlijk al die tijd andere verhalen mogen horen van iedereen. En let wel, lieve mensen, laten we eerlijk zijn: mijn hart ligt daar ook. Ik wil ook dat het hele land Israël een paradijs gaat worden liever gisteren dan vandaag. Als ik al die pijn en al die, al die ellende mag zien in dat land en denk van, ja, kom nou jongens, dat is, toch, dat is toch te gek voor woorden dat het land zo geruïneerd is. Dat je betonnen muur nodig hebt om jezelf te beschermen. Terwijl God zegt, ik zal een muur van vuur zijn tegen je vijanden. We hebben niemand nodig. We hebben geen mens nodig. We hebben geen Amerika nodig. Helemaal niemand om het land te beschermen. Het is God alleen die het land. Van beschermen tegen alle vijanden. Dit is namelijk allemaal in, het, in zijn verbond geschreven. Laat u niet wijsmaken door andere mensen die u verplichten om uzelf of u te laten besnijden. Doe dat niet. Want u wil, ze willen u alleen maar van Christus afhouden. Lieve mensen, dat zijn niet mijn woorden. Dat zijn die woorden die. Van Yeshua komt bij monden van Paulus. In Galaten 5 vers 6 staat geschreven. Want in Christus Jezus vermag nog besnijden is iets. Nog onbesneden zijn. Maar geloof door liefde werkende. Daar gaat het eigenlijk alleen maar om. Het woord zegt dat je dat niet moet laten doen. Want anders is het te vergeef dat Yeshua is gestorven. Laat je niet besnijden zegt hij. De rest laat ik aan u over. Ik denk dat het genoeg woorden zijn om over na te denken. U mag zelf uitmaken wat u wil geloven. Ik kan u niets verplichten. Ik doet het niet. Yeshua doet het niet. En God doet het ook niet. Als wij ons eigen willen laten besnijden, dan moeten we dat maar doen. Maar de Bijbel zegt niet doen. Amen.